Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa-sallallahu salam wa-alai anbiya shuufi anbiya, wa-mustalahe ala wa-alaa alim wa-atsabi. Dan vond van de We zijn bij salah En Imam Ghodr heeft gelijk ook de wijze waarop je moet bidden heeft ook behandeld de is van de salat zijn z'n de eerste is, dus uh, is het tachreema is beter bekend bekend als de dacht van Allahu akbar als je begint met de beeld maar we noemen het want in de hanefi medhaab is het geldig dat je daarvoor moet zeggen la ilaha en allah of allahu ajal of alrahman akbar dus het is de eed uh, maar imam Abu Hanifa en imam, Mohammed, uh, en imam Abu Yusuf, zeggen het is voorwaardig, het is geen Farida, En imam Mohammed zegt het is Faridah. Uh, de verschil die er is, wat zijn de vruchten daarvan? De imam, uh, de geleden hebben we daarop gezegd, uh, tenminste imam begint met bidden, en die gebed wordt ongeldig, dan verandert, dus iemand bid Farida, Ja, want het ligt gebed. En dan, maar als je het ongelofen verandert het in naar welke wet als je de mening van Abu Hanifa en Abu Yusuf volgt. Als je de mening van Muhammad volgt niet. En de verrichting van de Khilaf is ook dat je voor iemand zegt Allah wa akbar. Voord de zowel dus hij doet de tehpriema voor de zowel. En als hij er klaar dus hij zegt de tehpriema en net als je er klaar meer is dus tegelijk is de sprake van Zewa, dus het begin van het gebed volgens de twee imams, Abu Hanif en Abu is het geldig gebed, of ze Mohammed niet maar in ieder geval, Tahrima is is de eerste Faridah van het gebed en daarna komt uh, staan, je moet staan voor het gebed als je gaat bidden, moet je staan Qiyam, dat is een Faridah van het gebed uh, wanneer sprake van staan? Er is sprake van staan dat als je je handen zou met je handen, je knieën proberen aan te raken, dan zou je er niet bij kunnen. Zolang je er niet bij kunt, dan is er sprake van je staan. Dus, dat is staan. En uh, hier hebben we allemaal over gepraat, stel je voor, je kan staan, maar je kan niet sujud doen. Dan hebben zij gezegd, je kan het liefst zitten, zitten bidden en ima' doen. Ima' betekent aan een berg met je rug. Dus voor welke berg je wat lager en voor sujud nog lager. Het derde is, de derde farida is reciteren. Fatiha is geen farida. Dus dat je Fatiha als farida moet lezen, nee. Zolang je maar Koran reciteert, pakala umat yesteramin. Allah heeft gezegd dat reciteer wat je kan reciteren. En dat is Farida. En Farida, wat is het verschil tussen Farida en Wajib? Farida is wat bewezen is door qat'i bewijs, en Wajib wat bewezen is door Danni bewijzen. Dat is het verschil. En als je een kat eben bewijs ontkent, wie kan je. En bij Danny hebben ze over. Uh, in ieder geval het uh, hij evenwijs dat maakt farida Dus Quran registreer is Farida. -re Vierde is record. Wanneer is sprake van record dat als je met je handen je knieën zou proberen aan te raken dat je kun je ze aanraken. Dan is het sprake van record. En vijfde is Sujud. Wanneer is sprake van Sujud? Dat je voorhoofd grond raakt in één van je handen en één van je knieën en één op een gedeelte van één van je, voet. Gedeelte van je tenen van één voet. Dat is de minimum van Suju, dan is er sprake van Suju. Dus als je, ah, ah, je tenen van beide voeten niet, de grond niet raakt, dan is er geen sprake van Suju. Of beide handen niet, dan is er geen sprake van Suju. Of uh, knieën. Maar, complete sujoed is, dat je met de, de, voorhoofd en de neus, de neus betekent de bot van je neus, dus niet die, die kraakbeen, maar die bot van je neus, je voorhoofd, die twee handen, die twee knieën, en gedeelte, uh, twee gedeelten van je tenen van twee, beide voeten. Dat is complete sujoed. Zoals de muhakkik heeft gezegd, Ibn al-Human en andere geleden. Uh, zesde Zesde uh, Farida is uh, Laatste zitting In een gebed, bijvoorbeeld uh, Sommig gebed uh, uh, Bestaat uit twee lak'a Moet je zitten voor teshavu Als je zit Laatste zitting Bij uh, Sommig heb, uh, heb je maar eentje Dus de eerste is op de laatste Bij het Dode heb je de twee uh, Eerste bij de tweede lak'a Tweede bij de rak'a. Dan de bij de rak'a zitting, dat is de laatste zitting. Bij Maghlen is het de, van de derde rak'a de laatste zit. Dus je hebt eentje. De eerste is bij de tweede Raka ga je zitten voor de Shahud. En bij de derde Raka ga je zitten voor de tishahud. Dat is de laatste. Dus de laatste zit van de Shahud is ook Parida. Maar hoe lang moet je zitten? Zeiden: zolang je de teshahud op zou kunnen zeggen. Dus als je de teshahud zou op kunnen zeggen. Zolang dat je helemaal komt tot. Wa ashadu anna muhammedan Als je zo lang zit. Zolang dat je dat zou kunnen zeggen. Dan is dat de farida. Dat is de minimum. Dit is de sterkste mening. Zie jauhara. En wat buiten dit is, so, this, Zas, Aladdin, The women, dus buiten deze zes fara'id is sunnah. Imam Marginan heeft gezegd, met sunnah slaat hij niet de wajib uit. Dus wajib is ook inbegrepen. Dus we hebben de fara'id, die zijn er zes. Nu hebben we de wajibheid van het gebed. Wajibheid van het gebed, wat is speciaal aan? Als je het niet doet, moet je sujuud sahu doen. Moet je twee sujud bidden. Na, uh, in het gebed na, of na het gebed of voor het gebed dat gaan we straks behandelen in een aparte paragraaf uh. wat zijn de verplichtingen van het gebed Shechem Medjani noemt ze op hij zegt reciteren van fatiha is verplichting van het gebed dus wajib uh, en een naast daarnaast resteren is ook wajib. En alles van het gebed op volgorde doen is ook wajib. En uh, als een uh, gebed bestaat uit twee zittingen, dan is de eerste zit wajib. En de tweede en de laatste dus farida. Dus de eerste is wajib. En het opzeggen van de teshahud in de laatste zit. Let op: en de teshahud opzeggen in de laatste zit. Is wajib. Dus het zeggen ervan is wajib. Maar. Zolang zitten. Dat je het ook kan zeggen. Dat is een parida. En de konut. Konut is duaadun. Smeekbeider. In het gebed van Witte. Is ook wajib. Uh, het doen van de tekbier van het eid gebed. O het eed is ook wajib. En had op reciteren. Wanneer je had op moet, moet reciteren is ook wajib. Dus salat sub uh, reciteer je had op. Salat door zacht. Salat laas, zacht. Salat al-maghrib, de eerste twee hart op de laatste zacht. Salat leesha de eerste twee op. op laatste twee zacht. Dus wanneer je had op moet reciteren, uh, je moet dan had op reciteren. Dat is wajib. En, uh, zachtjes registreren, wanneer je zacht moet registreren, is ook wel En dit is de sterkste mening. Hij zegt, en nu gaat hij het hebben over, beginnen met bidden. Hoe moet je bidden, wat is het gebed? Hij zegt, als een man begint met het bidden, dan moet hij te kweer doen. Dus het is wajib dat je zegt, Allahu Akbar. En je moet je handen opheffen totdat je met je duim net je oorlel raakt. En je handpalmen moeten wijzen naar de Qibla. Imam Malghilani heeft gezegd, de sterkste mening is, dat je eerst je hand opheft, en dan pas zegt, Allahu Akbar, en het zegt van, Allahu Akbar is verplicht, Het beeld is verplicht, zij die zei, de manier waarop, imam Margielani dat heeft gezegd, is uh, daarop zijn de meest geleden, en dan zegt imam Quduri en als hij in plaats van Allahu Akbar, zegt hij, Allahu Ajam of Allahu azim, al of Allahu azam, dan is het geldig volgens imam Abu Hanifa. Of je zegt Allahman Akbar. Of Allahman ajal. Of je zegt la ilaha illallah. Of ieder vorm van het gedenk van Allah alleen. Op een zuivere manier. Dan is het geldig. Maar het is makroof tahrimi. Dus je loopt een zonde als je dat doet. Dus je moet alleen Allahu Akbar zeggen was imam Abu Hanifa Imam Muhammad rahimahumullah ta'ala Imam Abu Yusuf heeft gezegd als jij Allahu Akbar kan zeggen, zeg zegt iets anders dan Allahu Akbar dan bijvoorbeeld zegt: la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa Allahu ajal dan is het niet geldig. alleen als je bijvoorbeeld zegt: Allahu al kabir in het boek at-tashih zei. Hij zei de sterkste mening is de mening van de imam en Mohammed ibn Hassan uh, Sheybani. En al-Zahidi zei dat is de sterkste mening en dat is ook gesteund door imam al burhani en imam al-Nasafi. I'm en als je de tekbir hebt gedaan en je hebt je handen opgeheft dan laat je je hand zakken en dan hou je gelijk met je rechterhand de duim en de pink van je rechterhand, hou je je linkerhand vast bij de pols, en je drie vingers die overblijven, dus je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger, die leg je op je linkerarm, dit gaat voor de man, en je handen moet je leggen onder je navel, dit gaat voor de man, wat betreft de vrouw, die moet niet vasthouden op die manier, die moet gewoon haar rechterhand op haar linkerhand leggen, onder haar borsten. En wanneer moet je vasthouden je handen? Iedere uh, situatie waarin je moet staan en er is een dikke dat sunna is. Maar Bijvoorbeeld, hij zegt dus, als je konoed gaat doen, dan hou je je handen vast en doe je du'a. Of salat al janah, dan hou je ook je handen vast. Maar, als je bijvoorbeeld staat en je doet de tekbier van de reed, dan moet je je handen loslaten. Dit zei imam al-Marginani in Hidayah. En daarna zegt hij, als je de tekbeer hebt gedaan en je hebt je handen onder je navel gelegd, بقراءه ظهر بورستر فزاخيد الدعاء في بدايه من هدب تنزخيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اشددت تزخ فانزخيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم of zoals Marginane heeft gezegd, beste dat je zegt billahi min shaitani shaytani Want dat, zo is het genoemd in de Koran En daarna, begin je met registreren voordat je begint met resisteren, zeg je bismillahirrahmanirrahim Dus de du'a aan het zeggen: van billahi min shaitani shaytani En bismillahirrahmanirrahim Die zegt yes, zegt je, Ook al ben je in een hart op gebed أو قال بيت أحسن من الإمام أو قال بياز لب الإمام أو قال بيت ألين إننا هاتو كذب تيجد لي دس دعاء دون الزخم أعود بنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زخ الزخية أو التين عندهم مكة دفاتر يستير أنكش واجب دفاتر يستير أش الإمام بس أش ألين ده Laat je haar registreren en je voegt een soera er aan toe of minimaal drie versen van ieder soera die je wil. En als het een hart gebed is, je hoort de imam registreren. Als hij komt bij Wallah dan moet de imam zachtjes Amin zeggen en jij ook. Jij moet ook, als je achter hem zit Amin zeggen. En als je alleen bent, dan zeg je watadalin, amin, amin, ook zachtjes. Als je klaar bent met reis te dan zeg je Allahu Akbar en dan ga je naar de loko. Je moet Allahu Akbar zeggen terwijl je naar beneden gaat. Dus niet die zegt, is Allahu Akbar, dan ga je naar beneden. Nee, terwijl je naar beneden gaat, zeg je, Allahu Akbar. Want de profeet, Allahu alaihi sallam, zou de hadith, omgeleven door imam Abu Dawood, hij liet de kredi, terwijl hij naar beneden ging, of terwijl hij naar boven ging. En Allahu Akbar moet je correct zeggen, want als je fout maakt, kan het gevaarlijk fout zijn. Het is koffer. Maar het betekent niet dat je, bent, als je het niet bewust doet. Want als je zegt, Allahu Akbar, dat betekent, uh, je, je vraagt, is Allah groot? Ja, dat je er ook twijfelen. Dus moet je zeggen Allahu Akbar. En bij Akbar, je moet niet de baal langer maken. Je moet niet zeggen Akbar, want Akbar betekent promot. En dan zeg je, Allah is promot en dat is potten met Allah. Maar als jij dat, je kent geen Arabisch en je zegt dat de wij dat niet weten, dan word je geëxcuseerd. Maar beter moet je leren om Allahu Akbar goed uit te spreken. Dat zei Imam al-Ghinani. En dan in de roko hou, hou je je handen vast. Uh, je je houdt je handen met je handen, hou je knieën vast. En je vingers zijn wijd van elkaar. En, en je vingers wijd uit elkaar zetten is alleen in deze positie. En in de sujud doe je vingers tegen elkaar. Dat is alleen in de sujud. En buiten dat, buiten lokko en sujud, doe je vingers. Hoe, hoe ze liggen. Je hoeft niet dicht of open te doen. Dus je, je rug moet recht zijn. En je hoofd moet ook recht zijn. Dus niet te laag, niet te hoog. Dus in één lijn met je rug. En in de Rukou. Uh, zeg je dikker, Zeg je Subhana Rabbi Al-Azim. Drie keer. Dat is minimaal. En gemiddelde is vijf keer en beste is zeven keer. Als je dat hebt gedaan, dan ga je weer omhoog. Terwijl je omhoog gaat, zeg je, Semi Allah, Hamida. Als je alleen bidt of als je de imam bent. Ja? Als je dat hebt gedaan. Als je alleen bidt, zeg je, Samia Allah, Uliman Hamida. Allahumma Rabbana, lakal hamd. Als je imam zegt, zegt Semi Allah li'man hamida, en volgens imam Abu Hanifa, zegt hij daar maar niks mee. En diegene die achter de imam dit die zegt, nadat de imam klaar is met allah li'man hamida, Allahumma rabbana wa lakal hamd. En er is een hadith sahih, in muslim, de profeet zei, diegene die zegt, Allahumma rabbana wa lakal hamd, terwijl de engelen dat zeggen, dus precies na de imam, zijn kleine zondes worden vergeven. weet tijd zijn zondes worden vergeven. De geleden hebben gezegd, dat betekent de kleine zondes. Zoals ik al weet, uh, in de hadith zei, hier zondes worden vergeven. Sallallahu alayhi wa sallam. Als je dat hebt gedaan, dan sta je, en dan ben je in de positie van staan, en dan ga je naar beneden om de sujud te doen. En je knieën moeten eerst de grond raken voor je handen. Dus niet eerst je handen de grond raken, maar eerst je voeten. En dus je gaat naar beneden. Je leunt met je handen op je knieën. En je knieën moeten eerst de grond raken, dan pas je handen, dan pas je gezicht. En je gezicht, dus je voorhoofd moet je leggen tussen je beide handen. En het is verplicht dat je, dat je neus de grond raakt, dus de bot van je neus niet de kracht bent. En als je alleen zo goed doet, dus als alleen je neus de grond raakt, zonder je voorhoofd, of alleen je voorhoofd zonder je neus, dan is het geldig volgens Inna Abu Hanifa. Maar, maar het is macro als je alleen je neus de grond raakt. Maar als alleen je voorhoofd de grond raakt, dan is het niet matroon. Zoals in vetl en tuchve en bada'i tana'i. Maar Abu Yusuf in Mohammed zei dat het is niet toegestaan om alleen je neus de grond te laten raken. Alleen als er excuus is. En daarover is ook een overlevering over imam Abu Hanifa. En dit is de fatwa positie. Dus dat het niet toegestaan is om alleen je neus de grond te raken. Dus dan is het niet geldig. Dus je neus en je voorhoofd moeten de grond raken. Of niet gevaar in je voorhoofd. Als je, je voorhoofd met de grond raakt. En dit is door Imam al-Mahboubi in Sadr al-Sharia. En als je het doet en je raakt, dus je, de, je hebt een band aan en je hebt een band raakt de grond. En niet je voorhoofd direct. Dan is het geldig zolang die zowel niet te dik is. Of een andere barrière. Dus een stoof of je hoofddoek of je nekaab of je gemaat. Of een stuk van je maal. Als er excuus is. Zoals kou of, of warmte. Of het is heel... Het is niet onrein, maar het is vies. Dat is schadelijk voor je is bijvoorbeeld. Als er geen excuus is, dan is het macro. Maar wel geldig. En die sabre moet uh, te zien zijn, dus dat is tussen je elleboog en je, uh, en je schouder. Dus ja, die stuk die moet te zien zijn. Maar als het druk is in de in rij van gebed, dan niet. En dan is het zo goed, je vingers moeten richting de qibla zijn. En je... Uh, je je dijen moeten niet je buik aanraken. Dit geldt voor de man, maar de vrouw, ha, het is lief dat ze een beetje dus, door in gaat krimpen. En dat haar uh, dijen haar buik aanraken. En dat haar, dus uh, die, uh, de, de, de sub, dus die stuk adem, dus die elbow geen schouder moet je onder haar, euh, onder haar dus, onder haar, euh, romp doen, dus onder haar buik, onder haar borsten. ook dus onder de borst, maar dus, dat je het niet ziet. Zo, beste. Dus helemaal gedrukt tegen haar zij. En in de sojuud zeg je drie keer, subhanarabdeel of vijf keer, of zeven keer. Zeven keer, dus dat minimaal drie keer. Minimaal zeg je drie keer, als je wilt de vijf keer. Het beste is dat je zeven keer zegt. En dan heb je je hoofd op, terwijl je Allah Akbar zegt, totdat je zit, Je zit. Maar stel je voor, je gaat omhoog, je zegt Allahu Akbar, je gaat omhoog. Maar je, niet totdat je gaat zitten, maar je gaat gelijk weer terug voor de tweede sujoet. Is het geldig of niet? Toch, dus Imam Abu Hanifa en Imam Mohammed rahimahallah is het geldig, maar als je omhoog gaat en op het moment dat je naar beneden wilt gaan, ben je dichterbij, je hoofd dus, is dichterbij. Als je zou zitten dan de sujoet, dan is het geldig. Maar als je hoofd dichter, dichterbij dus Suzuet is dan uh, als je zou zetten, de positie als je zou zitten, dan is het niet geldig. Zie hij. Als je dan zit met een rust, zoals je zit als je de doet, zeg je Allah Akbar. En dan ga je weer naar beneden. Naar de tweede sujuur. En dan doe je weer de dikke. En zoals we dat eerder hebben behandeld. En als je dan klaar bent. Je hebt dik gedaan. Ga je omhoog. En als eerste je hoofd omhoog. En dan naar je handen. En met je handen. Leun je op je dijen. En als laatste je knieën omhoog. En dan ga je gelijk omhoog op je tenen. Want in tijdens de zij je tenen gebogen richting de Qibla. En zo moet je opstaan. Op die manier gelijk in één keer zo opstaan als je kan. En niet. Eerst. Als je gaat opstaan. Eerst zitten en dan pas opstaan. Nee. In, bij de ahnaf in Meriki en hanabila doe je dat niet. Je staat gelijk op. Zelfs zetten in tiraha bestaat niet. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn daden de geleden hebben verschil. Doet hij dat. Zijn al zijn daden voor sunnah? Of dat hebben bepaalde daden die zijn gewoon natuurlijke aanleggen zijn? Die hebben niks te maken met legaliseren. De geleden hebben gezegd, bepaalde daden doet hij, zijn gewoon normaal, als mens. En bepaalde, doet, bepaalde zaken, daden doet hij, als aanbidding. Zoals Rocco, met die zitting die hij deed, hij was oud geworden, en het werd voor hem moeilijk om in één keer op te staan, daarom ging hij eerst zitten. Maar het is geen sunnah. Dus het sunnah is, want toen hij het wel kon, stond hij gelijk op. Dit is de bewijs van de drie medailles. En als je opstaat, steun je niet met je handen op de grond, maar op je knieën. Dus je knieën gaan als laatste omhoog. En je handen daarvoor aan. En dan, volgende keer gaan we verder met de tweede raka. Wat doe je daarin? Op zich doe je hetzelfde, alleen dat gaat hij af het automatisch. En in de tweede raqa, als je dan opgestaan bent, doe je precies alles hetzelfde zoals je in de eerste raka hebt gedaan. Behalve als je bent opgestaan, zeg je niet meer die dua die je in de eerste raka hebt gedaan. Die dua van Subhanaka, Subhanaka Subhanak, Allahumma handika die zeg je niet. En je zegt ook geen A'udhu Billahi Minash Shaitanil Al-Din. Bismillahirrahmanirrahim, zeg je wel, zegt je. Bismillahirrahmanirrahim, zeg je wel. Maar A'udhu Billahi Minash Shaitanil in de dua van wa Allahummaudihamdika. Allah, helemaal, die zeg je niet. En je handen opheffen, doe je niet. Je doet één keer maar in het gebed die handen opheffen. En dat is de eerste tekbeer die je doet. Als je begint klaar dan, doe je niet meer. Zo is het ook geleverd over imam Ibn Masud. En, en dan dus, als je alles hebt gedaan, zoals je in het tweede like, hebt gedaan, in de tabakko, in de Allah, in en, en dan ga je sujuud, is sujud ga je weer zitten, tweede sujuud, en dan ga je, ik laat het zien weer helemaal opstap, ga je zitten Voor het je hoek en hoe moet je zitten voor het teshahud, voor de eerste goed als je door het dorp, broek in jezelf bent, of maat. hoe ga je zitten je linker voet die draai je om, dus dat je de buitenkant op de grond raakt. en je zit met je linker bel op je linker voet en je rechter voet blijft zoals die is de tenen gericht naar de Kibla gebogen. Dit geldt voor de man. Maar de vrouw die gaat gelijk op haar linkerbeel zitten. Ze dus gaat niet eerst op haar linkervoet zitten. Maar haar linkervoet die zit erbuiten onder haar rechtervoet. Want dat bedekt haar lichaam meer. En hij legt beide handen op je dus je rechterhand de hand gedrukt je linkerhand de linkerknie en dan doe je het speciaal hoe je het speciaal moet doen en zo het halen InshaAllah en de volgende leuke